haar vijf maanden oude zoontje en haar vader opgepakt, dat zegt de advocaat van de familie. De vrouw wordt verdacht van terrorisme. Zij en haar zoontje zaten eerder in een Koerdisch gevangenenkamp in Noord-Syrië. Ze werden zo'n twee weken geleden vrijgelaten op humanitaire gronden. De vader van de vrouw was vanuit Nederland afgereisd om zijn dochter en kleinzoon weer mee te nemen naar Nederland. Terwijl ze bezig waren met het regelen van de reispapieren, zijn de drie opgepakt, zegt de advocaat. Een speciale commissie gaat de veiligheid van journalisten in de Europese Unie onderzoeken. Dat heeft het Europees Parlement besloten na de recente moorden op de journalisten Daphne Caruana Galicia in Malta en Jan Kucak in Slowakije. De veiligheid van kritische journalisten loopt steeds meer in gevaar volgens de EU. Sophie in het veld van D66 gaat de onderzoekscommissie leiden. Die gaat in speciale hoorzittingen zich specifiek richten op corruptie en persvrijheid. In december moeten er aanbevelingen komen vluchtelingenorganisatie UNHCR van de Verenigde Naties roept Amerika op om te stoppen met het scheiden van migrantengezinnen. Van families die illegaal de grens tussen Mexico en de VS oversteken, worden de ouders gearresteerd en de kinderen worden vastgehouden in opvanghuizen. Volgens de VN is dat een schending van de mensenrechten. Het Alfa College in Hogeveen speelt volgende week een zogenoemde schoolshooting na. Het gaat om een oefening van de school en de politie waarbij een verdachte door de gangen van de school loopt. De studenten moeten dan in hun lokaal blijven zich verstoppen en de deur op slot doen. Een aantal ouders is kwaad. Ze vinden het een bezopen idee waar je studenten bang mee maakt. De school en de politie vinden het een realistische oefening en benadrukken dat studenten niet mee hoeven te doen als ze niet willen. Het weer vanavond klaart het steeds verder op. Vannacht kan er een enkele mistbank ontstaan. Morgen begint zonnig. In de middag ontstaan wat stapelwolken. Het wordt. Het... Zin in Zandvoort is zin in ZFM. ZFM met nu jouw keuze ZFM. I'm the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 head Get your name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 Um yeah. Transistor.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 Ik had het eerder al beloofd en uh, we gaan van Dimu Borgier van het nieuwe album een nummer draaien en dat heet Interdimensional Summit. <middels> Send to see